Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Oekraïne heeft een Russisch vliegveld beschoten. Volgens het leger werd een munitiedepot geraakt... waar geleide bommen waren opgeslagen. Volgens president Zelensky vuurde Rusland alleen al deze week... 600 van zulke bommen op Oekraïne af. Bij de Oekraïense aanvallen zouden ook Russische oliedepots... en andere brandstofopslagplaatsen zijn getroffen.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 En opnieuw Olympisch succes voor de Nederlandse roeiploeg. Caroline Florijn won goud in de finale in de skif. Daarmee is dat de eerste medaille in de skif in 56 jaar tijd. De roeiers van de Holland 8 pakten Olympisch zilver. Even later veroverde skiffer Simon van Dorp het brons. Het weer, wat zon, maar in het oosten af en toe een bui. Later ook op andere plaatsen. Het is maximaal 24 graden. Morgen bijna overal droog, meer zon en dan een graad of 22.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 En toch is het wel lekker hè, zo'n high freak begin aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag, het is even na twee uur, nou het weer is redelijk hier in Zandvoort. En dan treffen wij het ten opzichte van de rest van het land Dolly.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 Toen jij ja, het vertelde. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, dat, dat, dat is het ook. Het is, het is toch weer een heel, mark heel markante zandvoerder uh, die we los moeten laten. En uh, ja, uh, wij willen ook, uh, Rob en ik, uh, namens ons beide, uh, de nabestaanden en de vrienden en familie, uh, heel veel sterkte toewensen. Zeker. En onze uh, medeleven sterken. betuigen. Ja. ja.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 Ga eens kijken bij het dierenthuis, Kedemmerland. Waar okay. staat meer erover? Dankjewel Dolly. Weer uh, leuk drie uur hier uh, bij de Zandvoortse Radio. Een hele goede middag. Uh, tot aan vijf uur Sanford op zaterdag. Met Dolly en mijzelf. En niet alleen de informatie natuurlijk. Maar ook lekkere muziek. rond de Paul Young. free food tickets.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 To the knit, oh, to so the tight to the fit, knit. and the chill stay uh, away. Uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With oh, no, you no, a whole no. lot of love and a warm conversation, but don't, don't forget, forget to make a new strong where you belong. And we're living in the love of a common people. Spires really hard on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 Dus niet alleen maar mopperen op Facebook, maar ook uiten. Ga een keer achter ze staan en ga massaal daar naartoe. En laat die stem horen. Oké, nou wij hebben het als radio even gedaan. zo op de zaterdagmiddag, Dolly. Uiteraard veel steun ook voor de actie. En laten we hopen dat er op een normale manier met mensen omgegaan wordt. Dat is het meest belangrijke. Wij hebben er zomaar in ons bol. Hier is Jason. Oh,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 Always, always the best way, way, way, way, way I have succumbed to this passive sensation peacefully falling away And am the zombie your wish will command me as I fall to my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 En het gaat over zeezwemmen. Eerst gaan we weer wat een grote zomer is voor je draaien, zo op de Zonfortsen Radio. Waaronder deze Rigiera. We gaan de 12-inch versie draaien. En daarna zijn we weer terug. Hier is No Tengo Dinero. Ziek, opgesadu, de una dea. Donnie, om is uh, weer te storen Rijgera. Van, ja, uh, vamos à la playa. Maar dat hij en... het weet, hè? Ja, nou denk. Tengo... Dat we geen geld hebben. Nee, dat no tengo oh. dinero. Ja. Ja, nou ja, het is, uh, het is even niet anders, toch? Ja, ja om daarna nou zo'n vrolijk liedje over ja, te maken. Ja, gewoon een vrolijk liedje. Is geen Doe mij maar na. Ja. ja, nee, dat is ook weer zo. Nou ja, nu ja. even over geld gesproken. Ja. Je hebt natuurlijk uh, heel veel uh, families, ook uh, in uh, Zandvoort, die echt... Uh,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 Hey, ja, zeker. Totdat de school weer begint. Ik vind het geweldig dat ze zoiets doen. Maar vroeger natuurlijk de recreade. Wat enorm gezellig ja, was ook. Jeze. Elke dag wat te doen. En uh, leuke de, de, de, de, de, in het dorp en de poppenkast. En ja. De, dat soort, uh, maar ja, het is natuurlijk steeds moeilijker om vrijwilligers daarvoor te vinden. Hè? Ja, weten die ja. kinderen nog wat de poppenkast is? Dat is dan ook de vraag. Eh... Uh.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 Met een noodvaart. Ja, ja. Lijkt een knelparade wel, zeg maar. Ja, die is nou gaande. Door. Maar we moeten eigenlijk de peden er nog bij zetten. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja. En, ja. Van van poppen. Want, de poppenkast. Ja, ja dat was uh, mooi in die tijd. Uh, dat uh, Mike Kappel, uh, toch? Kappel? Ja, Mike Kappel. Ja, maar die, die doet het nog steeds. Als er een evenementje is ergens wat voor kinderen bedoeld is. dan is zij meestal wel aanwezig met de poppenkast. Oké, okay, dat is Jazeker, leuk. Ja, Jazeker, ja, ja, ja. Doet ze Zo?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 ...zeezwemmen voor de jeugd te, ja. te openen. Ja. En dat is een project van, uh, van de gemeente. En dan leren de kinderen en de jeugden ook omgaan met zeewater. Ja, Want dat is gevaar, iets heel anders dan zee. gewoon dat zoet water uh, uit het zwembad. Het is niet ja. te vergelijken, ook als je in één keer zo'n uh, zo slok water... Uh,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 het zeeswemmen staat daar ook. Uh, Oké, okay, wat goed. Nou, het is niet toevallig dat jij uh, je hier ook uh, hard voor <lacht> maakt. Want jij bent zelf lid van de reddingsbrigade. Ja, klopt. Uh, jij, jij doet actief uh, zomers op het strand? Ja, ja zei, een boot en zo? En... Ja, jullie hadden Ernst hier vanochtend. en van heb jij daar. Uh, van, uh, van, uh, van, nee, nee, van de week <laughs> ben ik nog druk in de weer geweest. Samen met Ernst. Uh, oh, wat goed, somers, uh, Dus wat ik. Goed. Uh, ik vaar ook wel eens op een reddingsbootje of een waterscooter. Ja, ja, dus ja. Jij kijkt uit uh, ook naar de, de, nieuwe, uh, de nieuwe locatie van, van, uh, van de reddingsbrigade. Zeker, In, uh, ja. ja. De mooie nieuwe post waar jullie het ja, over gehad nieuwe, hebben. Ja, daar hebben we ja. het uitgebreid over ja. gehad. Uh, wat doe jij dan? Uh, zit jij inderdaad op een boot en, en red jij ook mensen? Ik hoop te voorkomen dat wij mensen moeten redden. Hè, want dat is wat Ernst ook uitgelegd hebben. De, de doet vooral preventief werk. Maar op het moment dat het nodig is, dan, uh, ja, dan, dan ja, ben ik dan daar dan ook op het moment dat ik dienst ja. heb. Ja, ja zeker. Ja, ja. Maar, uh, waarom zijn jullie eigenlijk uh, begonnen hiermee met, met die lesgeven aan kinderen? Want uh, oh, kinderen krijgen gewoon zwemlessen. en ja. uh, hebben hun zwemdiploma's al. Ja. Maar dat is eigenlijk niet voldoende om zeg maar, uh, zorgeloos in, in de zee te gaan zwemmen. Nou, ja, Je ziet toch dat zee -zwemmen is heel anders dan ja. in een zwembad uh -huh. te zwemmen. Uh, en je ziet toch dat... Uh, jongeren, maar ook ouders zich dat... Uh, uh, niet altijd realiseren. Iets heel raars is al, als jij van het water inspringt, uh -huh. dat het zout water is. Oké. Okay. Ja, dat is zag, heel ja ongeveer, maar dat ja. klinkt heel raar. Maar, maar mm -hmm. dat zag je... je, je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 Het kan soms heel beangstigend zijn, waardoor een kind in paniek raakt. Dus ja. heel goed om dat te laten wennen. Ja, er zijn en, genoeg kwallen in ieder geval, toch? Ja, die zijn er wel weer, ja. ja. ja kwallen ik, genoeg. Ik uh, uh, heb gisteren ook even in C gestaan. Toen zag ik ook weer allemaal ik kwallen. Ik zag zo'n foto op uh, Facebook van een hele, nee, joh, grote, ook, hele grote kwal. Een reuze kwal. Dat was uh, echt een kwal van anderhalve meter bij anderhalve dus, uh, meter. Op het Badhuisplein moeten leggen in plaats van een reuze rat. Ja. ja, de reuze kwal. <laughs> Dan was het opgelost, uh. Ja. Grace Festival Zandvoort. Nou, He? zo is het. Ja, je laat weer kansen liggen. <laughs> ja, de kwallenshow. Nou, ik uh... zei al, misschien willen de kunstenaars van samen Zandvoort samen een nieuw project doen. En dan een hele grote reuze rat bouwen met een T. Oh ja, een rat? He? Ja.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 Zo meteen in het uh, volgende uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Zijn dat van plannen in ieder geval. Ja, ja, het zal toch wel lukken? <laughs> nou, dat nee, weet je niet. Ja, ja, ja. We ja, komen slikken in ja, mijn water. Ochtend, <laughs> ja, oké. <okay. laughs> Doe maar niet. Got into an accident and got and come to school. But when he finally came back his hair. I turned from black into bright white. It was from when the closet smashed us so. all.